Ja, natuurlijk. Ik moet eerst even naar Balk, maar dan zal ik je aflossen. Jaap, het hoofdbureau heeft vrijdag opgebeld over de verrekening van de reisgekosten. Hoe kan ik dat nu weten? Dat kun je ook niet weten. Ik zal ze opbellen. Ik wil hier anders ook wel blijven zitten hoor. Dat weet ik wel, maar ik moet het toch met goud en regelen. Laat mij maar doen. Met koning. Dag meneer koning. Met goud. Dag meneer goud. Ik hoor het. Kan ik vandaag vrij nemen en naar het strand gaan? Naar paal 70. <laughs> ja, naar paal 70. Gaat u maar. En veel plezier. Dank u. Dag meneer koning. Moet ik het soms van je overnemen? Nee, ik wacht alleen even op de Zal ik hier gaan zitten? Nee, ik wacht alleen op Beekenkamp. Was Beekenkamp er gisteren? Hij was er wel. Omdat hij er niet is? Hij blijft wel eens meer een dag weg zonder iets te zeggen. Dan zal ik het rampenplan in werking moeten stellen. Uh, Dieke, wil jij koffie zetten? Ja, is goed. Moet jij hier nu zitten? Volgens het rampenplan moet jij hier nu eigenlijk zitten. <laughs> Zullen we Brans nemen? Die is vrijgesteld omdat ze voor de koffie zuigt. Hmm. Ik, kijk, ik kijk wel even wie je dan aan de beurt hè? Hmm. Ja, ziek, goud op het strand, bekerkamp spoorloos. De hele infrastructuur is in elkaar gezakt. Dat heb je met het mooie weer. Rie, kaardenmelk? Graag. Joost, zul jij tot half twee bij de telefoon willen gaan zitten? Rampenplan. Als het moet, dan moet het maar. Ik zal Aad Ritsen vragen om je af te lossen. Aad! Ik ga me toch niet vertellen dat ik bij de telefoon moet zitten? Vanaf half twee. Heb je niks leukers? Vandaag niet. Ik doe al open. Tien. Ik ben veel te laat. Ik trek het wel van mijn vakantie af. Hoeft niet. Het zal niet meer gebeuren. Ach, sommige mensen kunnen niet te laat en anderen kunnen niet op tijd zijn. Ik vind het geen punt. Hier Karimel, zal ik het halen? Nee, ik haal het. Zou jij in de bezoekerskamer willen gaan zitten? Is daar vandaag niemand. Wat is er aan de hand? Wie is gek. <middels> Waar heb je die gekocht? In de Leidse straat. Vind je hem mooi? Ik vind hem wel aardig, maar ik zou ze zo nog eens in mijn eentje moeten horen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dat houdt om. Ja, maar... Ik heb het nieuwe nummer van het bulletin voor je meegenomen. Mm. Er staat een goed artikel van Frits Bloembergen in. Die is in de plaats gekomen van Bart. Het uh, oh. <hums> is warm. Yeah. Nu balk met vakantie is, zit iedereen de hele dag in die schaduw in de tuin. Die paar die er dan nog over zijn dan. Ja? Met deze warmte mochten we van jou tien minuten vroeger naar huis. was eng. Streng. Mm. Maar we deden even evengoed niks. Ja. Ja. Nou ja, fiesjes tikken. En jij vergaderde met je vrienden in commissies. Ook over niks. Mooie tijd. Ja. Ik zit de laatste tijd aan jouw bureau. Mijn bureau was te klein en te vol geworden. En voor dat boedelbeschrijvingsonderzoek heb je enorm veel ruimte nodig. Ja? Het is een meesterlijk bureau. Het is. van Verlam. wie? Van. verdamme. verdamme? Maar hoe kon dat dan bij jou? Een legaat van een. hoofdbureau. Een legaat van het hoofdbureau. Nee. Hm. Denk jij nog wel eens aan het bureau? Ja. Maar... Um, heb je ook hem, nee? Ik... Dat begrijp ik, ja. Leven is Hu Pastoors is gepromoveerd. Ja? Op de benamingen van veeziekten. Nee. Het zou jou alleen interesseren als het Zeeuwse veeziekten waren. Ja. ja, ja. Een eisje. Een eisje? Hoe kom je eraan? De nee. reden. Je bedoelt dat ik het moet halen? Ja. De Hé? Ja. Ook voor jou? Ja. Een. Ja. Uh. Uh. Uh. No. choco -ash. choco -ash. <laughs> Ik haal het. Hm. Heb jij thee, Lien? Nee, maar ik wil het wel maken. Oh, ik ga zo naar beneden. Lien, heb je nog de indruk dat er iets verandert in de boedelbeschrijvingen uit de 19e eeuw? Nee. Dat is toch wel verontrustend? Stel nee. denk voor dat straks blijkt dat Horvatitz en dat toch gelijk hadden. Maar die kunnen toch geen gelijk hebben? Dat heb je toch al bewezen? Wie ben ik? Misschien moeten we toch ook de 17e en de 18e eeuw erbij halen. Als Frits terug is, moeten we daar maar eens over praten. Betrapt! <laughs> willen jullie een ijsje? Ik wil wel een ijsje. Ik ook wel. Dan haal ik het. Wat is dat voor een grapje? Oh, Zulke grapjes maakt drie altijd. Zullen we daar maar eens met Frits over praten? Ja, dat lijkt me wel goed. Ik ben misschien wat later. Wat is er dan? Bestuursvergadering van Durps en Streekgeschiedenis. Hm. Zou je dan je zomerpak niet eens aantrekken... Je hebt het nog geen enkele keer gedragen dit jaar. Moet dat nou? Er is al een keer de mot ingekomen. Goed, ik zal het aantrekken. Zijn weg zoekend door Hoog-Katerijnen zag hij zichzelf in de ruiten. Een oudere man in een blauw-grijs kostuum met een te zware bril en te weinig kin. Hij zag het met misnoegen en stelde vast dat hij een hekel aan zichzelf had. In de menigte die zich rondom hem door de gangen bewoog, liepen twee vervuilde, verwaarloosde jongens. Ze keken om naar een oudere man in een vieze jas met een baard en lange haren. De man keek argwanend terug, een beetje schichtig. Hij passeerde hem. De man bleef achter hem lopen. Hij liep wat sneller om hem kwijt te raken, maar de man versnelde zijn pas ook. Plotseling voelde hij druppels op zijn gezicht en zijn haar en in zijn nek. Hij keek omhoog en toen om. De man was achtergebleven en dook schuw weg achter een paar mensen. Hij keek met dezelfde blik naar hem als even tevoren naar die jongens. Zijn linkerhand was gesloten alsof hij daar iets inhield, een bal met vocht of vocht. Hij streek langs de plek die geraakt was en rook aan zijn hand. Het vocht zat vlak bij zijn mond. Hij probeerde het met zijn schone vinger weg te vegen en streek door zijn haar. De plekken bleven als koude prikkende spelden voelbaar. Hij voelde zich bedreigd, ongelukkig. Iemand die hem niet aardig vond, die een patser in hem zag, wel hij toch een stop in de mouw van zijn jasje had. Hij verhaaste zijn stap, beschutting zoekend in de menigte. Je hebt je toch bezig gehouden met het nationaal socialisme in Drenthe? Ja. Hoezo? Zegt de naam Boesman jou iets? Boerenleider in de Zuidoost Drenthe. Heeft twee jaar gehad. Mm -hmm. Dat verbaast me niet. Kenen. En uh, Zwiers? Dat was de man op de achtergrond. Intelligente man. Zoon bij de SS. Overleden in het interneringskamp, als ik me niet vergis. Kezen. Zijn informanten van mijn bureau. Oh ja. Je houdt je bezig met volkscultuur. Ja. Van zulke mensen moet je natuurlijk hebben. Zo. Hoe gaat het met jou? Maar goed. Uh, met jou? Ik hoor. dat u een eigen tijdschrift bent begonnen. Nou. We zijn nu in negende jaar gang. Oh! Ik, ik zal u het laatste nummer sturen. Graag. Ja. Ik noem het altijd des koningsbulletijn. Help me onthouden dat ik je straks nog iets vraag. Ik heb een klein probleempje van wetenschappelijke aard. Ja. Zijn we zover? Mal? boot komt vandaag niet. Die heeft het te druk. We zullen het dus zonder secretaris moeten stellen. Maar dat lijkt me geen bezwaar. Nou, dan wou ik maar beginnen met de jaarvergadering. Die zou dit keer georganiseerd worden door meneer Koning. Hoe staat het daarmee? Uh, um, ik, ik heb voor 25 november een afspraak gemaakt met Dreesman. Hij zal ons rondleiden in het buitenmuseum... en daarna is er een lunch op het museumterrein. En waar spreekt u zelf over? Uh, daar ben ik het nog niet met mezelf over eens... Um, ik kan een overzicht geven van de geschiedenis van ons vak. Ik kan ook aan een voorbeeld laten zien hoe wij aankijken tegen regionale verschillen. Of welke betekenis die in het verleden hebben gehad. Ik vond die lezing die u over het brood gehouden hebt zo aardig. Maar die zullen de meesten wel hebben gehoord. Of tegen die tijd gelezen hebben. <laughs> Ik bedoel ook niet dat hij die weer moet houden, maar zoiets. Ja. Als ik hierover misschien een opmerking mag maken, mevrouw de voorzitter. Dan zou het mij heel interessant lijken, juist ook in verband met het bezoek aan het museum dat voor die dag op programma staat, wanneer koning eens wat dieper in kon gaan op de betekenis van de musea voor regionaal historici. Ik bedoel, koning is lid van de commissie van het Zeemuseum en ook van het Museum in Arnhem. Als iemand gekwalificeerd is om over zo'n toch uitermate belangwekkend onderwerp uitspraken te doen, dan is dat toch koning wel. Eh, ik vind het een interessant voorstel, maar... Mag ik er nog even over denken? Als we het dan maar bij tijd horen, met het oog op de convocatie. <tie>